Uur. Dit is Jeroen Kuma met het NOS Journaal. Unilever wordt op papier een Brits bedrijf. Nu zijn er nog twee hoofdkantoren, één in Rotterdam en één in Londen. Maar om er een simpeler bedrijf van te maken... kiest Unilever ervoor om het te houden bij één hoofdkantoor. In een verklaring meldt het was- een voedingsmiddelenconcern... dat er niets verandert aan de aanwezigheid van het bedrijf in Nederland... en dat er geen banen verloren zullen gaan. Ook blijft het een notering houden aan de beurs in Amsterdam. Waarom ze kiezen voor Londen in plaats van Rotterdam als hoofdkantoor... is nog niet duidelijk reizigersvereniging Rover vindt dat er meer ruimte is voor reizigers in het openbaar vervoer. Het advies is nu om niet met het OV te reizen als dat niet noodzakelijk is. Maar volgens Rover kan dat in de daluren worden losgelaten. Op de meeste lijnen lag de bezetting in de daluren al voor de coronacrisis onder de 40 waarmee voldoende afstand houden gewoon mogelijk is, zegt Rover. Directeur Bos van de vereniging zegt dat vervoerders gereizen in de daluren moeten stipuleren door het bieden van extra kortingen. Ook vindt hij dat het fietskaartje en de samenreiskorting kunnen terugkeren. Op meerdere plaatsen in Amerika zijn standbeelden van een sokkel gehaald. In Richmond in Virginia werd een beeld vernield van Jefferson Davis... een voormalig president van de Zuidelijke Verenigde Staten... en in een andere stad in dezelfde staat werden vier beelden omvergetrokken door demonstranten. Ook is weer een standbeeld van ontdekkingsreiziger Columbus neergehaald... dit keer in de buurt van Minneapolis. Delen van Pakistan en India hebben nog altijd last van een springhaande plaag. Al maanden worden akkers kaal gevreten waardoor mensen te weinig eten hebben. Er wordt gevreesd dat de plaag alleen maar erger wordt omdat de komende tijd het regenseizoen begint. Daarin planten de insecten zich nog sneller voort dan normaal. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen bij 18 tot 22 graden. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het flink warmer met 24 tot ruim 28 graden en in het weekend blijft het broeierig. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland is de Velser tunnel momenteel dicht. In de A22 van Beverwijk naar Velsen. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Je kunt eventueel omrijden via de A9. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wanna believe, wanna believe That you don't have a bad bone in your body But the bruises on your ego Make it go wow, wow, wow, yeah Wanna believe, wanna believe That even when you're stone cold In. Yeah, I was there, but I wasn't They never really cared if I Gestolen was. En foto's maken leek me ook gezellig. Als ik de nieuwste Playboy las. Pakken had ik ook graag willen worden, maar dan moet je wel vroeg op. Live Keep on, keep on. No,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 It's too late, hard to make to bend. Baby, please don't let me break. Yeah, I knew I should've stayed, 'cause now you're moving on, and I don't know what to say, 'cause you.